Zit er zit een dame naast die een computer invoert. En er kan nog wel eens een, een foutje dan ontstaan. Dat wordt dan handmatig nageteld. Dat moeten we overigens als voorbouwt. Als die score zo dadelijk komt van uh, Valegro met jean moeten we toch nog even dat handmatige afwachten. Want uh, je weet maar nooit, zeker als het zo close is... of het moet er ruim overheen gaan boven die 88 En het uh, publiek is... Uh, ja, je hoort dat is nog niet omdat er al een score is. Maar dat is omdat uh, ze nu naar de uitgang gaan. En ze willen haar nog even een, een, een, een schot als het ware... Het mag wat vragen, speelt het nou gewoon een rol, want juryleden zijn ook maar mensen, dat daar gewoon 15.000, 20 20.000 Britten natuurlijk toch het leuker vinden om hiervoor te juichen dan voor iemand uit Nederland? Speelt dat toch niet een heel klein, juist als het bijna niet, uh, niet te zien is het verschil, een rol? Nou, ik denk de applausmeter, als we die erbij hadden gehouden... dan hadden we die laatste zes, acht ritten en, en zeker ook die bij Anki. Ik bedoel, dan, dan is het applaus ongeveer gelijk. Natuurlijk zijn ze nu met de, de drie Britten bij de laatste vier ruiters... zijn ze net even wat meer enthousiast. Maar ja, het, het is werkelijk, die Engelsen zijn in de flow... en maken dat tijdens de hele spelen mee. Ze waren automatisch gekwalificeerd. Maar ze hebben het zeker, wat betreft de, de ruiterspelen... hebben ze het waargemaakt met die medailles. Terwijl inmiddels al de voorbereidingen worden getroffen... komen hier nu trekken binnenrijden met materiaal voor de ceremonie protocollaire. En daar het resultaat. Nou ja, 90.089. Dat kan niet meer tot correcties leiden die haar van het goud afhalen. Deze Charlotte Dujardin met Valego. Wat een pandemonium hier nu. Maar een prachtige zilveren medaille voor Adelinde Cornelissen met Parsifal. Ze heeft ervoor gestreden, Beste eruit gehaald. 88.196. En het brons is dan voor ook Groot-Brittannië met Laura Bechthelsheimer, met Mistral, Joris. En dan zien we Anki van Gunsven toch op een mooie zesde plaats pronken daar met Salinero. Het afscheid van Salinero uit het dressuursport. hopelijk nog niet van Anki zelf. En Edward Gal, toch een resultaat absoluut vermeldingwaardig met Undercover de negende plaats. Het goud. En het brons voor de Britten. En een prachtige zilvermedaille kunnen we weer bijschrijven. We hadden op goud gehoopt. Ze hadden het misschien ook wel verdiend. Adeline Cornelissen met Parsifal zilver. En dat zijn nu 16 medailles voor Nederland. De dames, dat wordt ook nog een medaille. Dus dat brengt Nederland in ieder geval op 17 medailles. Wij gaan naar het uitgestelde nieuws van 5 uur. Jori Stubenitski.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 Waarom ik zo vaak naar Managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books. Ze informeren me het beste. En als ik bestel, heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer. Vijf uur. Dit is Radio 1. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Het is een virus, computerproblemen dus bij de gemeente. En we hebben inmiddels ook te bergen bereikt. We gaan straks over praten met de burgemeester. U krijgt natuurlijk het vervolg van de halve finale hockey Australië-Duitsland bij de mannen. Eerst het NOS nieuws met Juri Stubenitski. Op de Olympische Spelen heeft dressuurruiter Adelinde Cornelissen zojuist zilver gewonnen. Met haar paard Parsifal haalde ze de op 1 na beste scoren. Eerste werd Charlotte Dujardin uit Groot-Brittannië en ook het brons ging naar de Britten. Bijna 3000 computers bij onder meer overheidsinstellingen... zijn besmet met het computervirus Dorifel. Dat zegt beveiligingsbedrijf Fox IT. Het zijn computers bij onder meer gemeenten, universiteiten en bedrijven. Daaronder zijn in elk geval de computers op de gemeentehuizen van Den Bosch... Venlo, Almere en Weert. Ook de Universiteit van Amsterdam is getroffen. Bij sommige gemeenten zijn de problemen inmiddels deels verholpen. Het Dorifel-virus is een Trojaans paard. Een oogenschijnlijk onschuldig programma dat door gebruikers wordt geïnstalleerd... waarna onbevoegden van buitenaf kunnen meekijken in de computer. Antivirusbedrijven hebben vandaag software gemaakt om de problemen te verhelpen. Maar toch is het nog veel werk voor besmette organisaties om alle problemen op te lossen... zegt het Nationale Cybersecurity Centrum. De bedrijven die al getroffen zijn, die adviseren wij om toch in zijn geheel... dus grootschalig aan te pakken, op te schonen. Dat kan met die tools die door die antivirusleveranciers worden geleverd. Vervolgens moeten de besmette pc's opgezocht worden en geschoond worden... zodat de besmetting niet doorgaat. In Teheran doen 30 landen mee aan een conferentie over Syrië. Die is georganiseerd door de Iraanse regering...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 Rusland had gehoopt op 25 gouden medailles en heeft er nu 11. De Kremlin-functionaris vindt vooral de prestaties bij de vechtsporten... het schieten en het zwemmen teleurstellend. Sommige trainers hebben al hun ontslag ingediend. Het weer. Vanavond brede opklaringen. Morgenochtend zonnig en smiddags wolkenvelden. Het blijft droog en wordt zo'n 21 graden. Ook in het weekend droog, zonnig en zo'n 25 graden. AMB-verkeersinformatie met een drietal files. Eerst bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. En op de A20 bij Rotterdam richting Gouda tussen Schiedam en Krooswijk 4. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem staat een kapotte auto. Tussen Loenen en Knopert-Waterberg 6 kilometer. De rijstrook is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Ondanks alle Nederlandse successen wordt er nog volop gebeld naar de klaaglijn. Straks het resultaat. Maar eerst gaan we sporten. We beginnen maar eens bij het BMX fietsen. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Dusana Carasso. Sebastiaan, twee van de drie. Is dat gelukt? Want daar hopen we op, hè? Dat is gelukt. Ik, zie, uh, ik zag bondscoach Bas, Bas de Bever net... Uh, aan het einde van de baan met een grote glimlach staan. Want uh, Raymond van der Biesen was al zeker... hoefde alleen maar te starten in de derde rund. Maakt het niet uit op welke uh, plaats hij zou finissen. Deed dat trouwens gewoon op de eerste plaats. Dus met drie overwinningen is Raymond van der Biezen uh, door... naar die halve finale. hield zich totaal niet in. En daarna ook Twan van Gent al zeker van de plek morgen... in de halve finales. Extra knap is het om te, als je weer weet dat Twan van Gent... Uh, vorige maand of twee maanden geleden nog getroffen werd door een zware valpartij en daar een breukje in zijn hand aan overhield en pas op 16 juli de trainingen weer kon hervatten. En als je dan ziet dat hij eerste, tweede en vierde wordt in de eerste drie heats en uh, zeker is al dus van een plaats bij de eerste vier en dus na drie heats al gewoon doorgaat naar morgen naar de half finale. samen met de Olympisch kampioen Maris Strombergs. Kun je niet alles concluderen dat die twee Nederlanders erg overtuigend rijden. Jelle van Gorkum, daar gaat het minder mee. Hij werd uh, laatst Achtste ook in de derde heat. Theoretisch heeft hij nog een heel klein kansje dat hij eh, na vijf heats nog eh, door mag gaan. Maar dan moet hij beide die heats winnen. En dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Twee van de drie Nederlanders door dus naar de halve finales van morgen. Het gaat goed op de BMX-baan. Het is rust bij Australië-Duitsland. De eerste halve finale bij het mannenhockey. Gerard de Groot, heeft Australië die 1-0 vast kunnen houden? Nee. Dat hebben ze niet. De tweede strafcorner van Duitsland ging er gewoon in. Morris Fürste. Het was wel terecht hoor. Want Duitsland speelde aanvallender in de eerste helft. Australië deed dat met opzet natuurlijk. Maar verslikte zich toch vaak, te vaak in acties van met name Christopher Zeller. De centrumspits van, van Duitsland. Dat leverde uiteindelijk een strafcorner op. Morris Fürste passeerde de doelman van Australië. En het is dan ook 1-1 in die halve finale. Natuurlijk moet je goed bedenken. Als je vandaag wint dan heb je in ieder geval een zilveren plak te pakken. Dus alle risico's gaan ze in die beginfase. Als ze van zo'n wedstrijd natuurlijk niet nemen. De tweede helft, dan wordt het vast aardiger. Dan uh, mocht u net in uw auto stappen. Nederland heeft zijn 16e Olympische medaille. Veroverd. Adelinde Cornelissen. Veroverde zilver bij de dressuur. Staan op 16 medailles. En uh, met die van de dames, al zeker, staan we uh, dus al op 17. En die Houtkamp uh, kijkt naar de 10-kamp. En zag Sint-Nicolaas, ondanks alle grapjes op Twitter, wel heel hoog springen, Andy. Ja, iemand zei al als hij maar niet te vroeg piekt. Want uh, dat moet op 5 december. Uh, hij piekt wel met het uh, uh, polstok hoogspringen moet ik zeggen. Want hij is al over 5,30 meter 30 heen gegaan. En de lat ligt nu op 5,50 meter. 50. Hij heeft die lange stok weer in de handen. Heeft al twee pogingen gehad en die mislukte allebei. Maar wat is het toch jammer dat die discus uh, vanochtend ja. zo uh, helemaal misging. Want laten we zeggen zo'n 300 punten erbij. En hij had nu rond de vierde, vijfde plaats gestaan. Nu staat hij... Terwijl hij na het weer op de 22e plaats stond. Door die geweldige 5,30 meter 30 al op de 14e plaats. En als hij uh, over 5,50 heen uh, gaat. Terwijl, het is ongelooflijk, maar er zitten 20.000 man al drie uur. Naar een aantal mensen die alleen maar aan het polstuk hoog springen te zijn. Uh, zijn dan zit hij, uh, vraagt hij om wat uh, steun. Dus Verklap, applaus. Hij steekt hem in, gaat hem hoog. En er niet overheen. Nee, het blijft bij 5,30 meter. 30. Hij stijgt in ieder geval wel naar de 14e plaats. Van 22 naar 14. Dat uh, moet menig uh, uh, liedje hem nog uh, nadoen. Hij is dus uh, Eelco Sint-Nicolaas, 5,30 meter. 30. En straks nog twee onderdelen: het speerwerpen en de 1500 meter. Dan gaan wij naar dat computervirus dat steeds meer gemeenten treft. Het zorgt uh, trouwens ook voor een opleving van oude technologie, zoals in Weert. Ja, het gaat wel. Ja. Het is, uh, zo hebben we het niet geleerd op school. Maar uh, zo blijkt maar. De typemachines komen weer tevoorschijn wanneer we niet digitaal kunnen en werken. De computer mag ook niet aan? Nee, hij mag absoluut niet aan. <laughs> u, u had wat nodig van de gemeente, meneer? Een paspoort. Ja, hij is verlopen, maar uh, ik mag wel een dag. Ik heb daar geen moeite mee. Komt u gewoon van de week nog een keer terug? Ja, natuurlijk. En alles komen we volgende week terug.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 Nou, dat klinkt bemoedigend. Vanmiddag lieten de provincie Noord-Brabant, Nieuwegein en ook Tebergen weten dat ze door het virus getroffen zijn. En dan gaan we over praten met de burgemeester van Tebergen, Mervin Stegers. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, als, als u mij wat geld geeft, dan krijgt u uw eigen sleutels weer terug. Is het zo eenvoudig of, of zou het zo eenvoudig moeten zijn? Uh, ja, ik hoop dat het zo eenvoudig is. En bij ons is het inderdaad ook zo eenvoudig gebleken. Alleen, we hebben er niets voor betaald. Behalve dan aan waarschijnlijk de softwareleverancier voor de, de antivirus-scanner. Uh, en die hebben laten draaien en wat ons betreft uh, lijkt het nu allemaal opgelost. Dus u zegt, de, de problemen bereikt uw gemeente, maar inmiddels uh, het, het doet alles het weer? Durft u alweer alles te gebruiken, zeg ja, maar? wij durven alles weer te gebruiken, ja. En weet u of dat uh, op andere plekken uh, ook op deze manier verholpen zou kunnen worden? Of is dat nog wat te vroeg op dit moment op de zin? Nou, ik denk dat uh, als je kijkt hoe het bij ons vanmorgen gegaan is, om half tien uh, werd het ontdekt. Toen zijn direct de internetkaarten en, uh, uh, en de netwerkkaarten, die zijn afgekoppeld. De computers zijn afgesloten, dus de, de schade die bleef daardoor beperkt. Toen is ze gescand en de antivirus is gedraaid. En uh, daarna werden de computers weer één voor één aangesloten. En uh, daardoor kon het bij ons in ieder geval vrij snel worden opgelost. En hoe ontdekte u dat, dat Tebergen besmet was? Uh, nou, door alertheid denk ik van de ICT-afdeling. Die zagen dat er bestanden werden, die kregen een andere naam. Die werden dus herbenoemd. En uh, uh, daardoor zagen ze van, hé, hey, dit zou wel eens dat virus kunnen zijn. En toen hebben ze direct actie ondernomen. En, en helpen gemeenten elkaar nu? Belt u ook bijvoorbeeld met, met Tilburg of Den Bosch om te zeggen, wij, wij hebben het verholpen? Um, dat weet ik niet, maar ik denk dat dat uh, meestal uh, zijn die, uh, die contacten heel goed en kennen de collega's elkaar heel goed. Dus uh, waarschijnlijk weet men ook waar ze op moesten letten voordat het, het zo snel bij ons ontdekt is. Het is niet zo dat de burgemeesters met elkaar uh, contact hebben gehad. Uh, nee, nee. Ik zag wel dat uh, bij de berichtgevingen dat. Uh, uh, dit virus rondging, maar dat het betrekkelijk eenvoudig uh, opgelost zou kunnen worden. Nou, en ik denk ook dat door de alertheid die daardoor ontstaat, dat, het, uh, dat bij ons in ieder geval de schade beperkt is. En wat zijn uiteindelijk uh, de problemen, bijvoorbeeld in uw geval, uh, voor, voor burgers, voor klanten geweest? Of is dat allemaal zeer beperkt? Uh, het was bij ons gelukkig ook heel uh, beperkt. Uh, het is niet zo druk vanwege de vakanties. En dan heb je dus over de aanvragen voor paspoorten en rijbewijzen. En we hebben er dus vier mensen uh, niet kunnen helpen op het moment dat zij zelf wilden. Maar uh, in de loop van de middag, anderhalf uur na het ontdekken, uh, draaide de eerste uh, balie weer. Dus uh, ik denk dat het uh, nauwelijks merkbaar is geweest voor de burgers. Dus schade, daar mogen we niet echt in hele grote mate van spreken? Nee, gelukkig niet. En uh, ik hoop dat uh, bij een volgende aanval dat we het op dezelfde wijze kunnen, kunnen pareren. Nou, en ik hoop met u dat het in een aantal andere gemeentes ook op deze manier snel uh, verholpen kan worden. Ik mijn collega's. Ja. Meneer Versteegers, de burgemeester van Turberger, zeer dank dat u aan de lijn wilde komen. Heel graag gedaan. Wij praten verder met onze gast vanmiddag, Floris-Jan Bovenlander. Uh, 241 gevoudig international, klopt dat? Klopt, helemaal Bij het hockey, eens. hoeveel doelpunten? Hadden we ook nog ergens staan. Ja. 215. 215 doelpunten. Klopt ook. <laughs> ja, volgens Wikipedia, ik had het idee dat het 216 waren. Maar ik vanaf nu houden 215. 215. <laughs> Jij volgt hier naast de, de dressuur BMX uh, voor ons de wedstrijd Australië-Duitsland. De eerste halve finale bij het mannenhockey. Wat, wat is jouw indruk van die halve finale? Het ja, is wel mooi. Het is... Uh, dan merk ik ook dat ik uh, eigenlijk nog weer meer chauvinist ben dan, uh, dan honkje liefhebber. Dus ik kijk steeds met een linker oog eigenlijk. Uh, voornamelijk naar de Nederlanders uh, uh, bij de NWS. Dus um, ik kijk wel uh, op het kleine schermpje hiervoor. Ik, uh, het is wat Gerrit ook een beetje zegt. Het is nog uh, zo'n eerste helft. Uh, is het altijd een redelijk schaken. En die Duitsers zijn volgens mij wel ietsje de onderliggende partij. Maar op zijn Duits uh, prikken ze het een in. En uh, ja, ze staan ze gewoon wat dat betreft nog gelijk. Die Duitsers, we hadden het er net al even stiekem onder een plaat over... het is zo bijzonder dat ze zich ook bij een achterstand... eigenlijk daar waar andere landen je dan als het onmiddellijk ziet reageren... of een soort ander soort hockey of heel open... die Duitsers zullen dat in dat opzicht niet doen. Die schrikken niet zo, hè? Zoals de Italiaanse voetballers ook nooit schrikken. Nee, het lijkt in ieder geval ze niet schrikken. Misschien dat ze dat onbewust wel doen, maar ze spelen dat heel simpel... of heel simpel, ze spelen gewoon hun eigen gedisciplineerde spel door... En dan tot de laatste seconde, zoals we ook allemaal weten. Ook, ook daarin, de laatste minuten, wij weten ze wat eens een doelpunt te maken. Wij, uh, veel ploegen gaan juist dan nog even iets geks doen of worden zenuwachtig met zo'n laatste minuut. Op een of andere manier hebben die Duitsers de, de, de klas en de kunst om dat heel geconcentreerd en heel solide eigenlijk door te spelen. En uh, meestal nog uh, de laatste minuten ook nog een doelpuntje te maken. En de halve finale gisteren bij de dames eindigde gelijk. Verlenging leverde ook niks op. Toen kwam er een shootout. Misschien komt dat hier ook wel. Dat moeten we natuurlijk afwachten. Maar wat, wat vind jij van dat er nu een, een shoot-out is? Dat is denk ik voor veel sportkijkers gisteren zo'n beetje voor het eerst ja. uh, tot Nederland doorgedrongen. Nou, voor degenen die het nog niet gezien hebben en niet, niet weten wat het is. Uh, dan van, moet je inderdaad in plaats van een strafbal een shootout nemen. Vanaf de 23 meterlijn heb je 8 seconden de tijd om uh, 1 tegen 1 de, de keeper uh, voorbij te gaan. En een doelpunt te maken. Um, dat is, het is wel iets dat moet ik zeggen. Uh, de kans dat je scoort is lager. Uh, eigenlijk lager. Je ziet meestal met drie doelpunten dat je wel wint. Uh, dus het is ook echt een stuk uh, moeilijker. De keeper is nog belangrijker. Je hebt bij, uh, vind ik, bij strafballen heb je ook hele goede uh, of, uh, strafbalkeepers. Dat dus je penaltykeepers een goedje hebt. Maar als je een goede bal in de hoek pusht, dan zit hij eigenlijk wel. Terwijl als je hier bij de shootout echt goed kiept... Nou, dan heb je het als speler echt heel lastig. En vind je het een verbetering? Um, 你家 yeah. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de betere spelers en betere keepers uh, hier nu vaker winnen. Dus dat, dus dat is uiteindelijk in principe is een Het is ja. iets eerlijker. Ik vind het toch leuk om te vertellen dat gisteren... een paar verstokte uh, uh, voetbalmensen tegen mij zeiden... die echt zeiden, ik zie niet zoveel hockey Bijvoorbeeld hier geweest waren... als, als notoire voetballiefhebbers. Die waren geweldig verrast. En hun gevoel was, en dat wil ik nog eens jou voorleggen... dat dit toch een veel zuiverder iets is... uiteindelijk om klassen te bepalen, om klassenverschil te bepalen... dan strafballen, of zoals hij zelf... Ja ook zeiden met penalties, met omdat penalties. die, die scoringskans ja. te groot geworden is. Ja, dat, dat, dat is zo. Dat je hebt met penalties en met ook wat net zei, dat men zegt dan het is een loterij. Daar geloof ik niet helemaal in. Het is te trainen en er zijn methoden voor dat je in ieder geval een klein stapje voor hebt. Je zag ook bij de Nederlandse dames dat ze dat de, gedaan hadden. Heel protocol is dat elke oefenwedstrijd die ze gespeeld hebben, hebben ze ook shootouts genomen. Er is gewoon een protocol, een aantal spelers die gaan hem nemen. De, de volgorde is waarschijnlijk al bekend. De rest gaat op de middenlijn staan. Dat zag er heel overzichtelijk uit. Men wist wat er ging gebeuren. Bij Nieuw-Zeeland was dat al veel rommeliger. Eh, daar, het blijkt in ieder geval volgens mij of de, dat ze er bijna niet op getraind hadden. Um, ja, en dan zie je ook, en, en ook de klassen van de hockeyers, ja, daar zie je gewoon dan toch een verschilletje in. En daar, uh, daarmee win je dus een wedstrijd. En zeker naar de klassen. Uh, het, het is wat makkelijker als je beter betere hockey bent om hier een doelpunt te, te maken uh, ten opzichte van wat mindere hockeyers. De tweede helft is hervat. Wij uh, praten zo verder. Floris Jan Bovenlander. Want we gaan het eerst toch even hebben over de Olympische kuur van Anki van Grunsven. Een bijzonder moment, met name omdat het het allerlaatste kunstje van Salinero was. Het paard dat haar goud bracht in Athene en bij de Spelen in China, ook al deze dat toen in Hongkong. Salinero, 18 jaar oud, mag van zijn oude dag gaan genieten. Maar vandaag in Greenwich waren de spotlights nog één keer op hem gericht. Ankie van Grunsven vertelt over haar laatste kuur met Salinero, de kuur van Salinero, in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ik was vanmorgen, ja, nou goed, uh, niet uh, nerveus hier die uh, muziek wezen luisteren. Maar ja, toen ging ik mijn muziek luisteren ik heb ik toch de nodige emotionele momenten gehad vanmorgen, maar toen, op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, nou moet ik gewoon heel geconcentreerd en goed rijden, want ja, ik kan nou niet hier denken, oh, het is allemaal wel en uh, dan heeft hij nog niet wat hij verdient. Ja, ik heb natuurlijk een, ja, een heel pittig jaar gehad. Uh, ja, eerst met de ziekte van Chef en toen uh, wel of niet rijden. En, uh, en ja, het is gewoon best wel heftig geweest allemaal. En ik ben super, super blij dat ik, uh, dat ik uiteindelijk uh, de beslissing van mijn gevoel gevolgd heb om toch te gaan rijden. En dat het dan zo, uh, zo uitloopt. Ja, dat, dat, hier had ik op gehoopt. Ik had gehoopt dat Sanineo gewoon een heel mooi afscheid ging krijgen. En dat was niet geweest als ik halverwege het seizoen afgehaakt was. En nu is, het, uh, nu is het klaar en dat is mooi. En uh, dat is ook een super afscheid voor hem. Ja, die eerste Olympiade in Athene was natuurlijk eigenlijk uh, onverwacht en erg vroeg. Nou, toen Hongkong was, uh, nou ja, goed, dat weet iedereen wel, het meeste stress, omdat ik dacht, ja, nou, moet het, ja, nou, nou moet het ook echt wel gebeuren. Nou goed, dat lukte, dus toen dacht ik, oh, dit wil ik niet meer. Dit, deze Olympiade is natuurlijk toch minder stressvol geweest, maar het jaar was zeker niet minder stress. Maar ja, ik zeg al, ik had uh, ja, hier voor zo'n zo afsluiting, ja, daar had ik voor getekend als ik van tevoren had geweten. Mijn gevoel ging het gewoon goed. En, uh, ik kan altijd over iets zeuren, maar ik vond het geweldig. <laughs> ik was vooral trots, uh, ja, derde Olympiade op rij. Dat hij op zijn leeftijd hier nog zo loopt. En uh, ja, ook gewoon uh, heeft laten zien dat hij, uh, dat hij er nog bij hoort. En uh, geholpen met de team medaille dat was mijn grote doel. Dat was binnen. Vandaag heb ik niks te winnen, niks te verliezen. Alleen, uh, ja, mooi afscheid met hem en dat is gelukt. Ja, toen begon ik te denken, oké, okay, dit is de laatste keer. Het is echt de laatste keer. Het is echt de allerlaatste alle keer. Zie je, dan ga ik weer huilen. <laughs> er zit een aan- en uitknopje op vandaag. Maar um, ja, het was echt geweldig. En dan, ja, het is natuurlijk ook super mooi om, uh, om hier je laatste wedstrijd te rijden. Het is toch iets anders dan uh, ergens, uh, uh, nou ja, god weten waar in Nederland achteraf. So, ja, dan, dan is dit toch wel de place to be voor de laatste keer. Ik vreug me nu al op ons eerste rondje thuis weer. Lekker af van de buiten. En uh, lekker roaien en zo. Dat, uh, ja, ja. Zeg, heb ik echt zin in. Ankie van Gunsven en Salinero. De lijnen gingen vanmiddag om twee uur weer open. Alles kunt u kwijt bij Tom van Tech. Nou, dat gebeurt ook. Het resultaat. In het gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag meneer van Dijk. Hoe gaat het ermee? Nou, we hebben nog steeds lekker zonnetje hier en zo. Oh, dus te, weet, oh, ja, we weten Ja, hier ook. Ja, nou, ik wil ja. even reageren op de, de kwestie over Mart Smeet. Ik vind, ja? dat, ik, vind, ik, vind, ik vind dat ze niet, niet zoveel moeten zeiken over die man. Die man had al nee. zo'n jaar ervaring. Ja, wou je ik ik net zeggen. Gewoon, ik vind het gewoon een wereldspotverslaggever. Recht voor zijn raap. Hij denkt gewoon wat hij denkt uh, of zegt ja. bedoel ik. En, uh... Maak maakt geweldig programma. Moeten ze ophouden met Zeker zeuren en zal hè? Okay, hij maakt er wel weer iets moois van. Tom van der Heek, goedemiddag. Hey, Tommetje, sluit even aan op de man hiervoor, over ons Matje. Lekker laten zitten. Ja. Want niet te veel zeiken. Matje moet gewoon straks lekker met pensioen gaan. Zich lekker laten verzorgen. Niet bij filosofisch gaan lopen lullen. Hij moet gewoon lekker op zijn eigen dingetje doen. En Matje gewoon goed laten zitten, man. ik Goedemiddag. Ja, goedemiddag Bert, nu aan... Ja. Ik heb een keer gebeld dat ik een van de vijf weinige mensen was die niet van sport hielden. Ja. Ik heb uh, me er doorheen geworsteld. Af en toe een leuke, uh, leuke uitzending gehad, of vaker een leuke uitzending gehad, maar daar bel ik niet over. Tom van Zek, goedemiddag. Wil, wil je dan Meisjes Mark, een keer op zijn flikken geven? Waarom? Nou, dat die korfbal een mandjebal noemt. Tom van Zek, goedemiddag. Ja, met Kees, waar ik helemaal niets van begrijp. Dat de atletiekers met prachtige uh, aerodynamische pakken aanlopen en dat ze vervolgens met uh, rug- en buiknummers lopen van ja. papier, wat ja. notabene met veiligheidsspeldjes nou, is ik, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ook dacht dat ik eventjes uh, oude beelden had te kijken laatst, want toen was er eentje losgeschoten, die moest voor de start met een veiligheidsspeld zijn nummer nog goed doen, viel mij ook op. Toen dacht ik ook, dat zou toch wel een beetje anders moeten kunnen in deze tijd. Dat, dat bedoel ik maar. Nou, ik sluit mij geheel aan dat we veiligheidspeldvrij gaan hardlopen voortaan. Het... vind ik ook. Goedemiddag, Tom van het Zegt u het maar. Goedemiddag. Ik wil eerst eventjes de complimenten voor de sportzomer. Het is echt, echt een groot succes. Absoluut. Nou, zelf verdient een, vind ik, een Olympische medaille voor uh, deze rubriek. Tom van het Hek, goedemiddag. Ik ben verbaasd erover dat er zoveel sporters en presentatoren het woord medaille niet uit kunnen spreken. Hoe, wat, wat zeggen we dan? Wat doen we fout ja, allemaal? De, me, de meesten roepen dan medaille. En we uh, hebben we nog meer? Mildanje hebben we zelfs gehoord. Het medailles? Het zijn medaille's, hè? Het zijn medaille's, inderdaad, ja. Tom van Tek, goedemiddag. Hallo, Tom met haar. Het gaat om het volgende. Het is echt een grote klacht, hoor. Uh, ik werk af en toe op de buurtboerderij Westenpark. En we hebben daar schapen lopen. Ja, schapen. Nou, en nu hebben we de ieder voor het beheer... die heeft daar het hele terrein laten afgraven. Oh. Waar de schapen op zitten. Die zitten en lopen nou door de modder. En er is geen budget om strobalen te kopen. Nou, luister, Wij doen ja. nu een oproep voor strobalen bij de Westen voor de schapen met vervoer. Bij de, bij de buurtboerderij.nl. We snappen het. We doen de oproep voor de strobalen nu. Helemaal te gek. Buurtboerderij.nl. Mocht u nog wat strobalen hebben liggen met vervoer, overigens. Oh. Goed, euh, dan gaan wij naar het BMX fietsen. Sebastian Timmerman, goeiedag voor de Nederlanders. In ieder geval voor twee. Twee van de drie inderdaad voor Raymond van der Biezen en Twan van Gent. Want die zitten al lekker bij de Nederlandse box in het zonnetje. In de gezellige sfeer met Amerikaanse muziek. Toe te kijken hoe hun concurrenten nog moeten knokken om door te gaan naar de halve finales van morgen. Want zij weten het al van de Biezen en van Gent. En Jelle van Gorkum die verdient een terugknokprijs naar die zware blessures die hij overhield aan die val. Maar gaat de halve finales niet redden. We wisten het eigenlijk al wel een beetje van tevoren dat het heel moeilijk zou worden na die lange Zware periode van Gorkem heeft nu vier keer gereden, maar staat met uh, 28 punten op de laatste plaats van zijn heat en weet ook zeker dat hij uh, de Colombiaan Jiménez en de Fransman Mokaya al niet meer voorbij kan gaan. Dus uh, geen halve finale voor van, Jelle van Gorkem. Mag dadelijk nog een keertje gaan rijden op het uh, Olympische parcours hier in Londen. Mag dan nog een keer genieten van de sfeer en geen fouten maken natuurlijk op de fiets blijven zitten. Maar dan zitten de Olympische speler voor Jelle van Gorkem er ook op. Gaan we nog? Even naar het hockey, schaakhockey, zei hij. Toch ben ik blij dat Hans Beumer niet zit... maar Gerard de Grote wat over vertelt, hoor. Ja, en de koning is op dit moment bij het schaken... Clan Turner voor Australië. Want we spelen inmiddels 10 minuten in de tweede helft... en Turner heeft Australië op... 2-1 gezet. Drie, vier keer ging de bal uh, op de doelman van Duitsland, uh, Max Weinhold. Drie keer hield hij hem gewoon tegen. De vierde keer was het Clint Turner die hem wist te passeren. En hij zat daarna uh, toch een minuutje lang een beetje op het uh, grond te kijken. Zat op zijn billen op de grond te kijken naar Duitsland... dat weer meteen in de aanval ging. En toen pas, toen Australië weer zijn richting uitkwam, stond hij op. Hij was geslagen, hij was geklopt, die doelman. En uh, voelde zo'n beetje dat nu Australië door gaat drukken... En Duitsland, Duitsland toont niet de veerkracht die we na het eerste doelman van Australië gezien hebben. Hoor. Nee, dat drie minuten na het treffen van Australië, die zijn helemaal voor Australië. Zij trekken nu met elf man. Nou, die doelman van Australië blijft achter. Dus ik moet zeggen met tien man in de richting van Max Weinhardt... die er al twee keer heeft, eentje heeft moeten laten gaan. Australië leidt met 1-2-1.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 Bij overheidsinstellingen, universiteiten en bedrijven zijn bijna 3000 computers besmet met het virus Dorifel, dat zegt beveiligingsbedrijf Fox IT. Daaronder zijn in elk geval de computers op de gemeentehuizen van Den Bosch, Venlo, Almere en Weert en die van de Universiteit van Amsterdam. Op het noord griekse Schiereiland Atos zijn dorpen en een paar hotels ontruimd wegens bosbranden. Er is zo'n 250 hectare bos verwoest. De rookwolken waren te zien in Thessaloniki, dat 40 kilometer ten westen van Atos ligt. En topsporters die aan de Universiteit Utrecht studeren... hoeven hun langstudeerboete niet zelf te betalen. De boetes zullen worden betaald door oud-studenten van de universiteit. Dat heeft NOC-NSF-voorzitter Bolhuis bekendgemaakt in Londen. Vanuit het Utrechts Universiteitsfonds komt er een speciaal fonds... waarin alumni geld kunnen storten... De universiteit benadrukt dat er geen geld komt vanuit de universiteit zelf of het ministerie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Prima weer hadden we vandaag. Veel zon, 19 tot 23 graden werd het. En vanavond blijft het droog, het klaart op en we krijgen een vrij koele nacht. Temperatuur zakt naar 8 tot 12 graden en op uitgebreide schaal ontstaat mist of mistbanken.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 Maandag neemt de kans op een onweersbui toe... maar de temperaturen blijven aan de hoge kant. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan een zevental files in Nederland. De meeste geven niet al te veel vertraging. Op de A10 bij Amsterdam richting Zaanstad... staat voor de Koentunnel 3 kilometer. A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 2. A16 naar Breda bij Dordrecht 5 kilometer. En op de A20 hoek van Holland Gouda voor het knopen ter 4. A28, Utrecht Amersfoort, tussen de Uitof en Den Dolder 2 kilometer. En op de A50 Arnemos, tussen heter en Ewijk e 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het is vijf minuten over half zes. Zo Edward Gal. Hij haalde geen medaille, maar is wel tevreden over zijn Olympische optreden. En wie wordt de eerste finalist bij het mannenhockey? Gerard de Groot Australië bovenliggend en Duitsland wat niet meer reageerde, vertelde je. Ja, maar zojuist toch wel, hoor. Met een fantastisch moment. En Marcus Weizen, de coach van Duitsland, is nog steeds niet ingetoomd. Hij staat nog steeds te, te vlammen. De te... oren die spuiten rook uit. Het is ongelooflijk zo boos als hij was. En het was ook een prachtig moment. Een hoge bal komt in de cirkel bij Oscar Deken pikt hem in één keer op en die bal die houdt hij in de lucht... en tikt hem daarna met een klein pisboogje... zo over de doelman van Australië heen. En de scheidsrechter Jameson uit Engeland... die zegt als hockeyliefhebber natuurlijk... een schitterende goal, een schitterende goal. Die Australiërs waren het daar niet mee eens. En die vragen aan die derde umpire... en die zit te kijken en nog eens te kijken. En die ziet dat die stick misschien wel vijf... of misschien wel tien centimeter boven zijn schouder is... op het moment dat hij die bal over die keeper van Australië heen tikt. En dus gaat het doelpunt voorbij. Duitsland is woedend... En ik ben eigenlijk ook een beetje boos. Want het was echt zo'n mooi moment. Technisch zoveel maakt en gespeeld, Absoluut niet gevaarlijk. Dat had hem gewoon moeten zijn, de 2-2. Nou, hij is het niet hoor. Het blijft gewoon 2-1. Floris Jan Bovenlander is hier te gast. Ben je er ook kwaad over dat dat doelpunt werd afgekeurd? Nou, het is jammer dat, hij, dat het niet telt. Maar laten we eerlijk zeggen, je mag hem ook met je voeten niet inschieten. En er zijn een aantal regels bij het hoekje waar je je aan moet houden. En in dit geval ook, je mag de bal niet boven je schouders erin slaan. Ja, als, je het alleen doet als, je, als het heel mooi is dat het dan wel mag, ja, dan uh, kunnen we nog heel veel mooie doelpunten verwachten misschien. Maar uh, nee, dit uh, dat mag gewoon niet. En uiteindelijk werd die beslissing dus genomen naar aanleiding van de scheidsrechter die het allemaal op video bekijkt. Dat zagen ja. we gisteren ook een keer of drie bij de halve finale van de Nederlandse Hoekie, dames. Vind je dat een vooruitgang, dat de, de video scheidsrechter erbij wordt gehaald? Nou, ik vind, ik vind zeker de, de, goeie, het zeker een goede. Het is goed, omdat de, de belangen zijn zo hoog en zo groot... Dat, um, dat het goed is dat het in ieder geval eerlijk gespeeld wordt. En de scheidsrechter, het is gewoon heel moeilijk om alles goed te zien. Um, het moet alleen niet te lang duren. Je hebt uh, gelukkig alleen op het moment dat er een doelpunt valt, een corner of een strafbal... dat, dat dan mag je, mag je er eentje aanvragen. Ehm... Um, en uh, ja, dus, dus het, het, is, het is wel goed. Ik vind het wel heel goed. Alleen we moeten wel uitkijken dat het inderdaad niet de tempo uit het spel haalt. We hebben wel eens eerder gehad bij uh, Teun en heeft Dat een keer ook verteld. Dan probeer je druk te zetten. En dan vragen ze een, een call aan. En dat was toen nog in de tijd volgens mij. Mocht je overal een call aanvragen. En dan zie je ook, moet ik eerlijk zeggen. Dat de scheidsrechter toch ook weer best wel vaak fout heeft. En dan, dan hou je namelijk je, je kans. Want je hebt er maar één per helft. En als je het goed hebt, dan blijft hij staan. Als je het fout hebt, ben je klaar voor die helft. Dus in wezen heb je maar één, één keer kan je dezelfde fout maken als speler. Maar, dus, dus het bleef de hele tijd stilstaan, het spel. En ja, dat, dat moet niet te lang duren. Um, er zijn ook wel mensen die zeggen: tast de, de, de, de, de, de, de, de autoriteit van een scheidsrechter ook wel enorm aan. Gisteren zag je Argentijnse scheidsrechter bijvoorbeeld bij Nederlandse dames drie, vier keer gevraagd, drie, vier keer volledig overroeld. Ja. Uh, ja, en dan moet je nog 60 minuten hebben. Ja, is... Dat is, uh, als scheidsrechter wordt het ook wat zwaarder. Ja, dat is uh, ook in uh... Ik zou bijna zeggen, het is ook een beetje topsport aan het worden. Um, dus bij het hockey ook. Weet je, op, op, als je iets verkeerd doet, dan staat het op de video. En dan kan je niet zeggen, ja, ik deed het wel goed of ik dekte die man wel. Ja, en het is nu alleen live dat je het ziet. En dat er 60.000 man of uh, bij het hockey dan uh, 15.000 of 17.000 man die hier dan zitten... het ook allemaal zien dat je het fout hebt. Ja, weet je, ik, ik heb het idee dat die spelers dat niet erg vinden. Weet je, je, die spelers weten allemaal dat je het niet altijd goed ziet. En soms is het ook lastig of je net op je voet is of niet. Of net, net buiten is of niet. Dus ik, ik vind het op zich een hele goede regel, maar... Uh... We hadden het net al heel even, even kort over. Het moet wel snel. Soms weet iedereen het al. staan ze al klaar voor de corner. De rest op de middenlijn. En dan zitten we nog allemaal met een muziekje in het stadion te wachten tot, uh, tot ze het gezien hebben. Ja. En we hebben het op beelden dan ook al gezien. Daar mag voor mij wel wat meer tempo in. Dat als het zo is. En als speler voel je dat toch meestal aan. En de meest, ook de verdedigers uh, meestal voelen het al aan. Gaan al klaarstaan. Nou dan uh, moet je gewoon snel door. Max Kaldas, de coach van de Nederlandse hockeydames, zei gisteren na afloop van die wedstrijd dat hij het niveau van de scheidsrechters eigenlijk te laag vindt. Hij zei de, de hockeysters hebben zich ontwikkeld, zijn sneller geworden, de scheidsrechters ja. blijven een beetje achter. Dat ziet hij ook terug in de Nederlandse competitie, zei hij. Is dat iets wat jij herkent? Um, nou, ik, ik herken wel in dat het hockey allemaal steeds sneller, sneller gaat... en dat, dat met, ook, ook omdat er heel veel mensen in de cirkel staan... ja, het gaat gewoon heel snel door. Het, en, en dat is gewoon ontzettend moeilijk om te zien. Ja, ja dat, is, dat is lastig. En uh, dat is ook moeilijk te zien. En, het is, en kunnen ze uh, daar beter op trainen? Poeh, ik weet niet precies hoe ze echt trainen... maar um, ik ga ervan uit dat die ook uh, heel veel video kijken... en heel veel bekijken hoe het dan moet. Maar uiteindelijk moet je heel veel van dit soort wedstrijden zien... En uh, dat is het moeilijke. Je kan, uh, in een training kan je wel heel goed, uh, als je hockeyt, heel goed veel dingen trainen. Maar als scheidsrechter, ja, je kan wel uh, heel hard heen en weer gaan lopen en uh, heel vaak op je fluitje blazen. Maar daar, daar ga je het niet beter van zien. Misschien is het goed dat, dat topscheidsrechters wat vaker uh, gewoon ook bij trainingen aanwezig zijn. Uh, misschien het onderlinge partijtjes mee fluiten. Daar ook uh, misschien uh, wat, wat, uh, wat extra doen. Ja. En overigens, uh, uh, uh, denk ik, even naar uh, ja. Gerard de Groot toe. Uh, als we eventjes... Kunnen we even naar Gerard de Groot toe? Jazeker, ja, hoor. Ja, Gerard wat mij betreft, Berder. Wat mij wel. Want, ja, hallo, ik denk hallo. dat we nu geen video in Bayern nodig hebben, Gerard. Nee, die ging er gewoon in. <laughs> Nummer 22 van Duitsland, Matthias Wiethaus. Uh, hij scoorde de 2-2 voor Duitsland. We hebben het al eerder aangegeven dat de Duitsers goed kunnen terugkomen. Ze deden dat met dat doelpunt wat werd afgekeurd. En nu doen ze het met een echte, met een eerlijke, zonder video-empire. Het is hier 2-2 nog te spelen. 16 minuten in de tweede helft. Dan is het afgelopen, blijft het 2-2, dan gaan we verlengen. Dan krijgen we weer hetzelfde pandemonium als we gisteren kregen... bij de dames van Nederland en Nieuw-Zeeland. Maar voorlopig is het Matthias Wiethaus die Duitsland weer langs zij zet. Tegen Australië, 2-2. Ja, wij het hebben over Edward Gal. U weet het nog een tijdje geleden misschien met Totilas... voorbestemd Olympisch Goud te gaan halen. Maar het verhaal verliep anders na de miljoenenverkoop van het paard. Moest Gal opnieuw beginnen met... Pardon, een nieuw paard met de toepasselijke naam Undercover. Paard waarmee hij pas zeer korte tijd bezig is. De nieuwe combinatie maakte toch gewoon indruk bij de kuur op muziek vanmiddag. En Gal was dan ook tevreden. Ja, heel erg tevreden. Het ging echt uh, heel lekker. Oké, okay, er zijn natuurlijk altijd nog dingetjes... maar we zijn nog zo'n korte combinatie en dit is de eerste keer dat ik deze nieuwe kuur nu rijd. En ik moet zeggen, ik zat er helemaal in. Het voelde echt heel fijn aan. En ik kon eigenlijk ook alles op de muziek doen. En ja, het voelde gewoon hartstikke goed. En, en mijn paard, die voel je gewoon dat hij echt zijn best wil doen. En, en die gaat maar door en maar door. En dat geeft je wel een zeker gevoel. Het is toch een bijzonder verhaal, hè? Als je pas zo kort samen rijdt... en dan gelijk op dat hoogste podium, op het hoogste niveau. Ja, dat is natuurlijk super. En dan nu meteen al over de 80 heen. En ja, oké, okay, daar kon je alleen maar van dromen. En dat het zo snel treinvaart is gegaan. Ja, dat is ook echt ja, onvoorstelbaar eigenlijk. Begin je dan eigenlijk aan uh, ja, een, een soort van uh, haast Mission Impossible? Nee, we zijn eigenlijk mee begonnen van, met een gok. Het was een gok toen we hem uh, aanschaften. En ja, oké. Okay, en we hebben we gezegd, oké, okay, de kwaliteit is er. En of het op tijd klaar is, dat weten we niet. Maar we zijn eraan begonnen en het is allemaal goed gekomen. Wat doe je dan in zo'n periode om hem op die korte termijn zo goed te krijgen? Ja, gewoon eigenlijk niks bijzonders. Gewoon trainen. Zoals je elk normaal paard op dat niveau traint. En hij pakt het alleen heel snel op. En hij heeft natuurlijk ontzettende werklust. En... Dat werkt allemaal nou voor je. En hij pakt alles en als hij het eenmaal kent, dan kent hij het en dan is het ook goed. Wat zegt het dat hij al op dit niveau staat na zo'n korte tijd van samenwerken? Ja, dat geeft uh, nog meer hoop voor de toekomst, denk ik. En ik weet, er zit nog veel meer in. En als hij als wat, wat meer relaxed nog in de ring wordt, dan kan je er nog meer, een beetje meer aan rijken. En dan, dan zal het nog meer uitdrukking krijgen. Maar ik ben, voor nu ben ik al echt zo tevreden dat... Uh... En dan nemen ze het niet meer af. In dat opzicht, kan je zeggen, is het ook voor een paard dan goed... om die ervaring van een Olympische Spelen eens mee te maken? Nou ja, dat ze uh, volgende week zien hoe hij thuis is. Maar ik denk op zich is het allemaal best wel een beetje veel van die brand. Hij is natuurlijk helemaal niks gewend. Rotterdam was de eerste echt grote wedstrijd met tribunes en alles. En dit is dan de eerste keer. Nou en als je dan meteen voor zoveel mensen moet rijden... dat is voor zo'n paard best heel veel. Maar je hebt wel het gevoel dat hij echt op je vertrouwt. En dat geeft gewoon een heel safe gevoel. zo dus ga je in de ring bent, denk je, oké, okay, ik focus me op jou. En ja, dat voelt gewoon heel goed. Dat was Edward Gal. Dan gaan wij naar het College Bescherming Persoonsgegevens. Want dat stelt een onderzoek in naar de apothekers die patiëntgegevens verstrekken aan bedrijven. Dit na aanleiding van de berichten dat Tena, fabrikant van incontinentiemateriaal, in opdracht van apothekers patiënten benadert. Jacob Koonstam is voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien is het goed om even te vertellen... Uh, uh, waarmee deze uh, fabrikanten de patiënten benadert. Wat willen ze weten? Ja, ook dat is niet helemaal duidelijk overigens. Maar voor de bescherming persoonsgegevens... gaat het primair om de vraag of een apotheek... gegevens van patiënten mag doorgeven aan een fabrikant... zonder dat die patiënten dat weten of daar toestemming voor hebben gegeven, dan wel dat de apotheker wettelijk verplicht is om dat soort gegevens door te geven. Je, je moet je voorstellen dat je incontinent bent, dat je incontinentiemateriaal gebruikt en dat je overnight, terwijl je van niets weet, gebeld wordt door een fabrikant die je allerlei vragen daarover stelt. Uh, de, de eerste vraag die je dan bij je, bij je opkomt, hoe weet zo iemand zo'n organisatie in vredesnaam dat ik continent en het materiaal afnemen. En is het bewezen dat die kennis van, van de apothekers komt? Nou, nee, dat is het niet. Maar um, de, de kans dat het van een ander komt is natuurlijk niet groot. Maar uh, uh, ah, je hebt ook een huisarts bijvoorbeeld? Ja, nee, het kan van de, van de zorgverleners in zijn algemeenheid. Maar de berichten nu willen dat de apothekers de gegevens aan, de, aan, aan het bedrijf heeft doorgegeven. Of de, de, en, en wat wij zullen doen is, is in eerste instantie aan de apothekers en aan het bedrijf zelf... de vragen stellen die nodig zijn om, om helderheid te verschaffen hierover. Er zijn eigenlijk voor het verschaffen van medische gegevens... en bijzondere gegevens in de, in de zin van de wet moet je een grondslag hebben. En die grondslag kan zijn, de wet verplicht je daartoe, of bijvoorbeeld, er is uitdrukkelijk toestemming verleend. Nou, ons onderzoek zal erop gericht zijn om helderheid te verkrijgen... of hier rechtmatig gegevens van patiënten zijn verstrekt aan wie dan ook. Uh, nou kan ik me voorstellen dat ook de verzekeraars exacte gegevens hebben over patiënten... omdat daar de kosten uiteindelijk geklemd worden. Dus die zouden ook nog uh, een partij kunnen zijn. Of is dat niet in vragen? Dat zou op zichzelf ook nog... Kunnen. Kijk, verzekeraars hebben natuurlijk zijn, zijn concurrent, concurren, we moeten marktwerking ja. proberen te realiseren... en zullen dus kijken of ze ergens goedkoper kunnen kopen en of ze uh, misschien minder kunnen afzetten. Maar dat, vergt, dat, dat kan ook toch niet zijn dat je als verzekeraar plotseling je de namen van... En, en, en het ziektebeeld, om het zo maar even te zeggen, de kwaal doorgeeft aan derden. Het zijn medische gegevens. Waar ja, nee, grot... ik, ik, ik, er is ook geen enkele verdediging. Ik opger alleen dat zij een derde partij zijn die ook over dergelijke gegevens zouden kunnen beschikken. Zouden kunnen beschikken. In ieder geval krijgen zij de rekeningen en moeten ze die uh, starten op de een of andere manier en betalen. En, en, en daarmee in de slag gaan. Er uh, is natuurlijk vreselijk veel te doen geweest over de geheimhouding en de, en de, en de, en de medische gegevens die wij verzekeren. Verzekeraars komen, als de verzekeraars dit onrechtmatig zou verstrekken. Ik zeg niet dat dat zo is, maar het zou kunnen. Dan heb je wel, dan heb je wel een geld van, van, van de Van je zorg. welste. Ja, ja. Ik zit nog even aan die apothekers te denken. Want wat voor belang kan een apotheker hebben om die gegevens door te geven? Um, de, de, de marktwerking in de zorg heeft zo zijn consequenties. En, en uh, ook apothekers die er overigens naar ik in de kranten nu aan berichten aantreffen over deze aangelegenheid... heel weinig verdienen aan, aan verkoop van incontinentiemateriaal... kunnen natuurlijk ook op de een of andere manier door de verzekeraars gevraagd worden... om er voorzichtig mee te zijn en niet te vaak te verschrikken, en et cetera, et cetera. Dus dat kan best een soort van, nou ja, um, uh, de, wisselwerking zijn tussen al die partijen... om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk wordt afgezet. Maar dat is op zichzelf rechtmatig, tenzij je... ...gegevens van patiënten doorgeeft aan derden. Want dat, dat vergt ofwel een wettelijke grondslag, ofwel ja, toestemming van de patiënten. U gaat dat in ieder geval uh, onderzoeken, het college, en dan uh, horen wij wat eruit komt. Hartelijk Lekker. dank in ieder geval voor dit moment. Graag gedaan. Australië, Duitsland, Gerard de Groot. Australië spaarde zich nog een beetje de eerste helft. Ja, maar ze zijn nu toch in de grote problemen om tien minuten nog te spelen. Tien en een half om precies te zijn. Het is 3-2 geworden voor Duitsland. Jazeker, veerkracht. Wat een ongelofelijke veerkracht hebben ze getoond hier in deze tweede helft. Na tien minuten van die tweede helft 2-1 achter door Glenn Turner. Daarna dat afgekeurde doelpunt. Dan denk je, het gaat allemaal niet lukken. Het zit allemaal tegen. Maar Wiethaus zet Duitsland op 2-2. En Timo West zojuist op 3-2 voor. En Australië heeft nog tien minuten om de favoriete rol waar te maken. Om waar te maken dat ze hiernaar. ...naar Londen zijn gekomen om goud te gaan verdienen. En om vandaag dan in ieder geval minimaal zilver te pakken... ...in die halve finale tegen Duitsland. Maar voorlopig ligt Duitsland voor, hoor, met 3-2. Londen 2012, het Olympisch nieuwsoverzicht. Dressuurruiter Adelinde Cornelissen heeft de zilveren medaille veroverd in het individuele toernooi. Met Parsifal kwam ze als ene na laatste in actie. Cornelissen zette de hoogste score tot dan toe neer. Het was dus afwachten of ze zou worden overtroffen door de Engelse Charlotte Duchardin.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 om hier in de laatste wedstrijd te rijden is toch iets anders dan uh, ergens, uh, uh, nou ja, God weten uh, waar in Nederland achteraf of zo. Ja, dan, dan is dit toch wel de place to be voor de laatste keer. Van Gunst eindigde als zesde in dit individuele toernooi drie plaatsen voor Edward Gal met undercover. We nou, we hebben over onze BMX'ers? Raymond van der Bies en Twan van Gent hebben zich geplaatst voor de halve finale van het Olympisch toernooi. En Van der Bies deed dat op zeer overtuigende wijze. Hij won alle drie de marges en dat biedt perspectief. Ik durf niet hard te zeggen dat ik zeker een medaille ga winnen. Maar ik weet dat de kansen er wel zijn uh, als ik uh, doorga zoals ik gisteren en vandaag heb gefietst. Optimistische Van der Bies, dus ook Twan van Gent. race ik naar de halve finale. Dus hadden we nog een derde rijder: Jelle van Gorkum, zoals Timmerman. En diens kansen waren wel heel klein geworden. Hè? Uh, zeker al na een slechte eerste en tweede run. Hij is op dit moment bezig aan zijn vijfde en laatste run. Daarin ligt hij op de derde plaats. Ik denk ook dat hij op die derde positie gaat finishen. Inderdaad, nu op dit moment komt hij over de streep. Maar het is bij lange na niet genoeg om door te gaan naar de halve finale. Jelle van Gorkum die eind maart zo zwaar ten val kwam. Het was heel knap dat hij op tijd fit was om mee te doen aan de Olympische Spelen. Maar niet fit genoeg om door te gaan naar de halve finales. De Nederlandse hockeymannen komen vanavond in actie in de halve finale tegen Engeland. Die andere halve finale loopt op zijn eind. Australië moet alles doen om Duitsland bij te halen. Lukt dat nog Gerard de Groot? Ik ben bang voor niet voor de Australiërs Het is 4-2 geworden. 4-2 geworden door Fuchs. Prachtig doelpunt. Aanval over links. Ruimte in de defensie van Australië. En Fuchs glijdt hem erin. Helemaal vrijstaand voor de doelman van Australië. Australië is de defensie helemaal, helemaal vergeten. Concentreert zich op de aanval. Nou, dat is mislukt hoor. Want Duitsland staat met nog zeven minuten te spelen op 4-2. En ik denk dat het afgelopen is met het team van Rick Charlesworth. gaan we naar het uh, laatste sportnieuws uit het overzicht. Tienkamp. Elko Sint-Nicolaas kan een teamkamper. kamper Sint-Nicolaas kan een hoge klassering vergeten. Na acht onderdelen staat Sint-Nicolaas 14e in het klassement. En deed het wel goed over in het achtste onderdeel. polstok Hoogspringen. hoog springen. Ingmar Vos vinden we pas terug op de twintigste plaats. Floris-Jan Bovenlander, oud-hockey international... zit ook te kijken naar die wedstrijd Australië-Duitsland. Ze zetten daar enorm de sokken in, die Duitsers. Ja, het is nu wel. Um, dan zie je inderdaad bij, bij die Duitsers, als je ook nog wat ruimte gaat weggeven, uiteindelijk een mooi doelpunt. Gewoon solide gespeeld, eigenlijk tot, uh, tot ze de 3-2 maken. Goede corner, mooie corner. Uh, met de, ja, de lepel geloof ik, heet hij officieel. Dat de, degene die normaal pusht hem iets naar links legt, en dan komt er nog een andere bij. Heel echt perfect uitgevoerd. Uh, en dat, uh, dat is ook wel uh, laat ik zo zeggen, typisch Duits. Dat ook als je de variatie speelt, dat wordt dan ook echt heel strak uitgevoerd. Nou, dan gaat hij Krijgt uh, Duitsland uh, iets meer ruimte omdat Australië moet komen? Ja, spelen ze prachtig uit. Uh, spelen keeper voorbij. En uh, 4-2 met nog een kleine zes minuten te spelen, dat. Uh Gaan ze niet meer weggeven? Dat Australische krachthockey heeft een aantal elementen in zich die natuurlijk bovenmatig goed zijn. En ook een goede historie hebben in het hockey. Moet Australië toch niet langzaam, want ook iets meer van, noem ik het maar, subtiliteit in dat spel brengen? Is het niet, niet te eenzijdig, te op tempo, te et cetera? Nou, ik vind wel. Um, ze spelen wel echt wel goed en, en mooi hockey. En um, het is nu dat ze nu gaan verliezen. Wil niet zeggen dat het ineens geen goede ploeg is. Uh, ik vind wel dat ze. Kijk, wij, elk, elk land heeft zijn eigen kwaliteiten. En Australië, als die nu eens heel creatief moeten spelen zoals wij spelen, dan, dan gaat het dan ook niet worden. Dat zit niet echt in die jongens. Die Duitsers spelen heel gedisciplineerd. Wij zetten er een beetje tussenin. Wij moeten ook niet, en dat willen we ook heel vaak, heel gedisciplineerd spelen zoals de Duitsers. Of heel erg krachthockey zoals Australië. Dat moeten wij zelf ook niet willen. Wij moeten dat frivolen hebben zoals we nu spelen. Maar, zoals wij uh, toch wat in dat krachthonk zijn ingegaan op een ja, gegeven moment... Zo. dat we voelden dat we daar niet ja. meer uh, anders die achterstand, dat verschil op het veld te groot werd. dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje, zou Australië ook niet soms een iets ander type hockeyer kunnen gebruiken? Nou, ik denk wel een, een goede creatieve hockeyer, uh, dat, dat is altijd lekker om te hebben. En dat is bij Duitsland ook, die spelen heel solide, heel, heel, heel gedisciplineerd. Maar hebben ook een, een aantal goede creatieve jongens... En dat heb je ook nodig. Een team moet gewoon goed uitgebalanceerd zijn. En ik ben het ja, deels wel met een je eens dat, uh, dat, dat Australië heel veel grote, sterke jongens heeft. En stel dat Duitsland inderdaad doorgaat naar de finale. Stel dat Nederland wint. Volgens mij heeft Nederland in de groepsfase van Duitsland gewonnen, toch? Ja. Met 3-1. Nou, ja, dan zou je zeggen dat wordt een makkie. <laughs> <laughs> maar. Uh, Helaas, heeft die wedstrijd gezien? Heeft, heeft de historie. Uh, mm. uh, uh, toch altijd anders is dat. Uh, de historie heeft bewezen dat, uh, dat als je in de pool van, van iemand wint, dat je dan meestal de finale wint verliest. Oh ja, Nederland heeft bij de WK bijvoorbeeld van 5-0 uh, in 1998 uh, was dat uh, in Nederland. 5-0 volgens mij op de broek gekregen. 5-1 verloren in de poel ja. En wonnen uiteindelijk uh, de finale van ze. Maar uh, heb jij die wedstrijd gezien op ja, dit Olympisch Ja, ik heb hier gezien. Toernooi. Ik vond hier in Nederland echt uh, herenmeester die wedstrijd. Uh, Duitsland heel matig, heel vlak. En, uh, en zie je nu een ander Duitsland opstaan? Nou, dat is... Uh, dat is wel... Dat vind ik wel als je het op televisie ziet, ziet het er nog... Uh, um, en een wat saaie hier uit, dat, dat geef ik wel toe. Het ziet er niet sprankelend uit, um, maar ik heb wel het idee dat ze een stapje hebben gezet. En dat is ook typisch, het klinkt allemaal van die typisch clichés dat Duitsland. je zegt typisch Duitsland. Maar het is ook wel precies wat, wat, wat Duitsland heel goed kan. In een toernooi, toernooi groeien en uh, nu hun beste wedstrijd spelen. En um, nou, hopelijk tegen Nederland uh, in de finale. En dan hopelijk niet hun allerbeste wedstrijd. Maar uh, ja, dat, dat, dat is wel echt Duits. Dat, uh, dat, zit, er gewoon, uh, dat zit er gewoon in. Ik ga het even over Nederland hebben, want je zou het door de Nederlandse succes op de Spelen misschien niet helemaal zeggen. Ik heb het over aan de lijn straks. Nederland zou achteruit hollen als topsportland en opzichte van andere landen achterlopen. En moeten we daarom dwars door alle bezuinigingen heen toch gaan investeren in die topsport? Of moet er toch worden bezuinigd, net als op vrijwel alle andere posten in de nationale begroting? De stelling vanavond waar we het over gaan hebben is, er moet meer geld naar de topsport in Nederland. Kan worden gestemd op radio1.nl. We gaan nog even naar Gerard De Groot. Want het loopt nu echt op zijn einde, Gerard. En kunnen wij gewoon gaan zeggen dat Duitsland de eerste finalist wordt bij het Olympisch hockeytoernooi van de mannen? Ja, ik durf nu wel ja te zeggen hoor. 4-2. En zoals Florian zegt, dat geven ze niet meer weg natuurlijk in die laatste 2,5 minuut. Historisch besef uh, doet je weten dat uh, Charlesworth twee keer als speler naar een Olympische Spelen ging met Australië. Ook als de grote favoriet, 84-88. Beide keren haalde Australië het niet. En ook nu was Australië de grote favoriet die voor het hockey goud. Nu met Charlesworth als coach. En weer haalde hij het niet. Uh, Wick Charlesworth, die met Australië, met name bij de vrouwen, heel veel successen heeft gehaald. Maar bij de mannen tot nu toe die Olympische medaille dit keer wel kan vergeten. Want Australië gaat de halve finale tegen Duitsland gewoon verliezen. Duitsland gaat hier minimaal een zilveren medaille halen. Daar kan dan goud bij komen over anderhalve dag, over twee dagen. En. De... Ja, wie dan de tegenstander wordt, dat moeten ze dan maar gaan afwachten. Tussen Nederland en Groot-Brittannië. Ik ben niet zo optimistisch nog voor Nederland. Ik durf het echt hier te zeggen. Want thuis... In Engeland, in Londen, is Groot-Brittannië een hele lastige tegenstander. Zeker als het gaat om de medailles. Nou, dan willen we straks in het volgende uur... ongetwijfeld nog even met voor Jan Bovenlander over verder praten. We lopen tegen het nieuws van 6 uur. Krijg straks de officiële uitslag, maar schrijf het maar op. Duitsland als eerste, halve, of als eerste finalist inderdaad van het Olympisch hockeytoernooi. En in het komend uur onder andere ook het economische nieuws... en de ict virussen bij de gemeentes al dan niet een beetje opgelost. En de komende twee uur volgens mij tussen 7 en 8 krijgen we ook Jan-Peter en op bezoek. Die is hier op te spelen. We gaan eens even horen hoe het met hem gaat. We zijn zo terug.